Zeven dagen, nog zeven nachten, zit thuis mijn meisje mag steeds te wachten. Nog zeven dagen, moet ik marcheren en in de hitte weer exerceren. Nog zeven dagen patrouille lopen en op een makkelijk dienstje hopen. Nog zeven dagen mag van je dromen voordat ik eindelijk weer thuis kan komen. Nog zeven dagen moet ik hier blijven, maar ik zal je iedere avond schrijven. Zal bij marcheren, een liedje zingen en voor de luid in de houding springen. Nog zeven dagen, mag ik hier genieten, en iedere dag met de stem gaan schieten. Nog zeven dagen, hetzelfde liedje, dan kus ik jou weer mijn lieve liedje.